In Madrid heeft de politie het centrale plein in de stad ontruimd. Honderden betogels sinds gisteravond bezet na een grote betoging tegen de bezuinigingen en de werkloosheid in Spanje. Bij het schoonvegen zijn 18 mensen opgepakt, twee agenten raakten gewond. De betoging was georganiseerd door een groep die zich de Verontwaardigden noemt. Vorig jaar leidden vergelijkbare protesten tot een langdurige bezetting van het plein. Om een nieuwe bezetting te voorkomen moesten de demonstranten het plein gisteravond voor tien uur verlaten. Maar honderden betogers hielden zich daar niet aan. Zij zijn vanochtend door de politie verwijderd. Het overleg van de Griekse president Papoulias met de leiders van de drie grote partijen is afgelopen. De partijleiders zijn naar buiten gekomen zonder een verklaring af te leggen. Of er resultaat is geboekt is nog niet duidelijk. Papoulias praat nu met de leiders van de kleinere partijen. Een week geleden koos de Grieken een nieuw parlement en drie eerdere pogingen om een nieuwe regering te vormen zijn mislukt. Als de gesprekken niets opleveren zijn er volgende maand nieuwe verkiezingen. De kans bestaat dat de partijen die fel tegen de strenge bezuinigingen zijn dan nog meer stemmen halen. Ze zullen wel zeker aansturen op nieuwe onderhandelingen met de EU. Bij een bedrijf in de gemeente Westland heeft de politie 105 kilo cocaïne gevonden. De drugs lagen tussen een lading ananassen in een vrachtwagen. De bestuurder van de vrachtwagen had de politie gewaarschuwd. Hij vond het verdacht dat er sporttassen tussen de kisten ananassen stonden. Na onderzoek van de politie bleek dat er cocaïne in zat. De cocaïne werd vorige maand al ontdekt, maar om tactische redenen niet eerder bekendgemaakt. Het weer droog en zonnig met vanmiddag enkele stapelwolken. Temperatuur van 12 tot 15 graden. Morgen af en toe zon, maar ook wolkenvelden en een temperatuur van 14 tot 18 graden. In de avond kan er regen vallen. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort, 2 kilometer voor Knoop en Diemen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Stuck in the middle, oh. Wist je het? Wist je het? What? Nou, dat Mr. T ook een liedje heeft gemaakt. Nee, nee, Mr. Ik wist T van niet. de E-team, die grote, die brede Neger. Wat is hier Speciaal voor moederdag, de openingsplaat, Mr. T. Treat your mother right, and uh, you're the ad. Woman, stuck in the middle. Oh.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 ja, ik denk dat het vooral moeilijk lastig is dat er steeds geld te moet staan. En dan denk je, onder de 20 euro's om je, je OV niet met de trein mag voelen. Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik niet nodig. Ik heb de st studenten-OV-kaart. Ja, dan, ja, dan, dan is het niet zo moeilijk natuurlijk. Maar... Al sta ik met 2 euro erop, mag ik door de week gewoon gratis reizen. Ja, maar ja, als je dat niet hebt, dan is het dus wel uh, moeilijk. Anders. Ja, ja andere, heel veel mensen ja, hebben ja. natuurlijk wel minimaal een minimaal bedrag van uh, 20 euro. Um, ja, en veel problemen he, met de trein. Veel in het nieuws. Um... Volgens mij waren de treinen vorig jaar iets van 2 miljoen keer door rood licht gereden. Ja, zoiets. Dat is niet normaal. Nee. En ze willen dat verminderen tot zes keer. Nou, Dus van 2 miljoen tot zes keer. Dat vind ik nog wel een groot verschil. En Atletico Madrid heeft voor de tweede keer in drie jaar de Europa League gewonnen. Afgelopen woensdag werd er met 3-0 gewonnen van Atletic Bilbao. Twee treffers kwamen van Falcao. De andere treffer kwam op naam van J.C.O. Ik vond het een, een, een beetje tegenvallen ja? Atletico Bilbao wou wel voetballen Maar ze, ze, je zag toch dat ze wel bang waren voor die Falcao lijkt er ook helemaal juist Dat zijn die twee keer scoren, Twee uh, mooie treffers En wat een speler is het hè? Ja. Doet het goed bij Atletico Ik zeg niet altijd alles Want uh, Forlan Ken je hem nog, die Argentijn? Ja, ja Die is van Atletico naar uh, Inter gedaan En die speelt voor geen, uh, voor geen meter meer Die speelt als een natte krant Als een, als een natte krant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 Oh, heb nog een leuke foto van Ja, is dat zo? Dat heb ik wel een keer. Ik laat op mijn, mijn laptop dus Oké, okay. ja, dan ik ben, even ben, ben benieuwd Maar heb je daar, uh, daar last van? Social media stress? Nee, niet echt Ik, nee, vind, ja, het ik, ook ik ook. vind het makkelijker praten met uh, als, je, als je gewoon bij elkaar bent, zeg maar Want ik kan ook eens uitdrukkingen zien ja. En als je via Facebook of Twitter of dingen gaat zeggen Dan, dan kunnen mensen het anders lezen dan het eigenlijk doet is Ja, dat is wel zo Dat was vroeger ook altijd met MSN Zie je ja. nog wel eens op MSN? Alleen voor mijn e-mail Ja, hotmail Ja, ja, ja ik ook maar ik, ja, verder voor de rest uh, zit ik eigenlijk nooit meer op. Vroeger chatte ik nog wel eens op MSN, maar dat is... Uh, ja, hij is ook, ook een mij volgens mij, hè. Hives, ja. Ook niet meer uh. populair. Ik hoor niemand meer over hives. Nu echt Facebook en uh, Twitter. Ja. Google heeft nu ook iets nieuws. Google Plus. Uh, ja, is het ook nog niet helemaal, volgens mij. Hé, hey, en uh, natuurlijk vandaag Moederdag. En wat is nou Moederdag zonder Moederdag uh, nieuws?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 Ja, maar ze hebben daar toch allemaal geen... Uh, ze zijn allemaal werkeloos, brood, volgens mij. In, ja, dat dus dus is echt, dat zie je, die kleine kindjes... Ze uh... hebben altijd fruit. <laughs> ja, maar ze hebben ook geen eten, hè? Kijk, wij ja, vrij, okay. ze gaan even lekker een broodje halen, maar dat kan daar niet. En wat is nou het meest verkochte product voor onze moeder? Nou, je hoort het straks. We gaan even kijken naar vandaag in het verleden historische kalender met vandaag 13 mei, 12 jaar geleden. Weet je het nog? Een Enschede? ontploft de fabriek van S.E. Fireworks. De explosies eisen 18 doden en een groot aantal gewonden. Een deel van de stad, uh, stad wordt volledig weggevaagd. Nou, ook wel bekend als uh, de vuurwerkramp. Het zou daar later, voor mijn tijd terug, was het er nog over. Dat, uh, dat, dat, dat er nieuw onderzoek gedaan hebben. Ja. Had. En daar uh, is er weer iets anders uitgekomen. Ja, dat, wat was dat ook alweer? Uh... Dat het was aangestoken of zo? Ja, zoiets. Ja? Maar, na onderzoek is dat, dat, ze dachten dat het een ongeluk was geweest zo. Ja. En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 Zet het wereldberoemde When the Saints Go Marching In als plaat uh, op de markt. Now when the, Saints, marching in. Marching in. When the Saints Go marching In marching In yes, And? When the Saints go marching. Marching in. when the Saints,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 I Van Dead Mouse. En wat een fijn liedje is het hè? De Veld. En we gaan even kijken naar het voetbal De officiële competitie is voorbij Maar Natuurlijk traditioneel Na de competitie is het tijd voor de play-offs Aldo Ja, we hebben het was Donderdag twee wedstrijden gehad NEC Vitesse en, je even en uh, Rx en tegen Twente NEC Vitesse is 3-2 geworden voor NEC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 Met Joe Jackson En daarvoor de je uh, Cara in de Bob Sinclair remix Far la more Come meet you too wow. Ja, zingen is nog steeds niet mijn sterkste punt Zometeen hier bij Zonnige Kemland Het regio nieuws Je hoort het naar de nieuwe Jason Merez I picture something It's beautiful It's full of life And it is all blue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 Tatis zou Boon afgelopen dinsdag tijdens een informatieraadsvergadering hardhandig hebben vastgegrepen. De Zandvorse burgemeester Niek Meijer weet dat Tatis ervan wordt beschuldigd geweld hebben gebruikt. Hij zegt als dat verhaal blijkt te kloppen, zal ik mij beraden op de eventuele consequenties. Meneer Tatus gelijk heeft, krijgt dat gevolgen voor de andere betrokkenen. Maar hoe het ook zei, dit is een vervelend incident. Een apart verhaal, hè? Ja, heel raar. Onze gemeenteraadslid uit Zandvoort, Wilver Taten, zou iemand. Uh, is moet toch het goede vo he? voorbeeld geven? Dat, ja, dat, dat vind ik nou ook. Ik, misschien, misschien een drankje te veel. Ik zeg dat niet te hard. Want uh, ja. we moeten nog subsidie binnenkrijgen, volgens mij. Dan moet ik toch leven naar huis. Maar ja, we zullen, we zullen binnenkort wel meer informatie krijgen daarover. Ja.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 A9 bij Leinden en viel op door haar rijgedrag, waardoor omstanders de politie belden. Ze werd aan de kant gezet door de politie. De vrouw bleek anderhalf keer te toegestaan, dus uh, hoeveel het alcohol te hebben gedronken. De verdachte heeft een rijverbod gekregen en haar rijbewijs heeft de politie ingenomen. Nou, terecht toch? Ja. Je mag niet meer naar het alcohol. En de zestigste editie van de Olympias Tour. Olympias wielerronde begint maandag met een proloog over 3,6 kilometer in het centrum van Zandvoort.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 cross, uh, een cross uh, demonstratie zijn. En in de halte staat een spinning demonstratie. Dus zit je nu op de bank en uh, kijk je naar beneden en zie je dat buikje lekker hangen. Misschien is het wat om uh, op daaraan mee te gaan doen. GFN Westkust Vandaag zondag met, uh, met matig tot zwakke wind. maximaal temperatuur is rond de 14 graden. Morgen, maandag dus, wolkenveld en wat zon. Matig tot zwijkrachtige zuidwestenwind.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 Me already Still number one in my heart. Sometimes I feel like a stranger here. 6.9 CFM CFM Zf Hey I heard you are on wild 1 Ooh if I have the took you From the crowd Ooh Said I gotta be the man On the head of my band my check One, two Shut them down In the club with the Playboy does So they all get loose Loose Out the bottle We all get bit In again tomorrow Gotta break rules Cause that's the motto Club shut down A hundred supermodels Hey when the sun comes through. Man, uh oh, it's on like everything goes. Wow. Why I'm like baby to the freaky chores. What happens to that body is a private show. Stays right here, pri private show. Hey. I like a mundane, don't fuckin' high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life so Muhammad to me hit pain. Too big, easy, with you, girls, we get insane Hey, I heard you were.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 Ook voelde zich positiever. Moet je wel de uh, granaatappel uh, fruit nemen? Want je hebt ook uh, marsepein in een granaatappel. En dat is dan weer niet goed. D dat zou wel heel ongezond zijn, denk ik. Dus uh, granaatappel, ik vind het best lekker. Het is alleen een beetje moeilijk te, pillen, te, te pellen. Want het zit allemaal vast van binnen. Maar het is een aanrader en een gezond tak. En je kent vast wel uh, dat gevoel dat je een meisje kent. En die je nooit meer los wil laten. Een meisje waar je van houdt. En denk je denkt van ik wil mijn hele leven die bij me houden. Deze man heeft er een liedje over geschreven. Een beetje onderschat artiest. Soms deed daar meer informatie over. Het is Andrew Gold. Never let her slip away.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 4.5. En in de Eter op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Freddy van Tijn met het NOS journaal. Na afloop van overleg met de Griekse president Papoulias... ...heeft de leider van de grootste partij Nieuwe Democratie bekendgemaakt dat de tweede partij...